Dit is Jeroen Chapkamau met het nos Journal. De vierde verdachte van de schietpartij in Dallas, die zich vanochtend enkele uren hield in een parkeergarage, is opgeblazen met een bom. Dat heeft de politie gezegd op een persconferentie. Er zou zijn geprobeerd om met de man te onderhandelen, daarna is er geschoten. Vervolgens zag de politie geen andere oplossing dan het inzetten van een bomrobot. De man zou hebben gezegd dat hij boos was op witte mensen en dat hij het gemunt had op witte agenten. Drie andere schutters zijn opgepakt. Ze namen een groep agenten onder vuur. Vijf van hen overleden, zeven raakten gewond. Er gaan 100 tot 150 Nederlandse militairen naar Litouwen. Premier Rutte heeft op de NAVO-top in Warschau aangekondigd... dat ze samen met de Duitsers een bataljon vormen... van 800 man aan de Russische grens. Door de annexatie van de Krim door Rusland twee jaar geleden... zijn de internationale relaties steeds verder verslechterd... en voelen de NAVO-landen in het oosten zich bedreigd. Er komen in totaal vier NAVO-bataljons in Oost-Europa... in Polen, Estland, Letland en Litouwen. De opening van de Noord-Zuidlijn is met negen maanden vertraagd. De Amsterdamse metrolijn zou opengaan in oktober 2017. Nu wordt dat 22 juli 2018. Het project had al vijf jaar vertraging opgelopen. Volgens de Amsterdamse wethouder van verkeer liggen verschillende problemen ten grondslag aan het uitlopen van de werkzaamheden. Zo is er bijvoorbeeld meer tijd nodig voor de ICT. De benodigde software is nog niet goed op elkaar afgestemd. En ook is er meer tijd nodig voor de testfase van alle verschillende onderdelen. Gregory Sedok stopt met de topsport. Dat zei na afloop van een teleurstellend verlopen 110 meter horden op de EK atletiek in Amsterdam. Sedok werd eruit geschakeld. Hij liep een tijd van 13 seconden en 92 honderdste. Dat was te weinig voor plaatsing voor de halve finales. Het weer. Eerst nog veel bewolking met in het midden en noorden wat regen. Later klaart het vanuit het westen op. Maar vanavond valt soms nog een bui. Het is 19 tot 22 graden. Morgen geregeld zon en droog bij 24 graden. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste vielen staan in het midden van het land... op de A1 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en de afrit Buntschoten... 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar... tussen Bad Hoeverdorp en Knopendvelzen Velsen 5 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland... bij Nieuwekerk aan de IJssel 5. A27 Utrecht-Gorkum... tussen Hagenstein en Lexmond 5 kilometer. Een kwartiervertraging heb je op de N14 Den Haag-Leidsendam... tussen Den haag mariahoeven en Leidsendam. Op de N57 Rotterdam-Brouwer...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 De 26ste jaargang, aflevering 28. Dat maakt het vandaag vrijdag 8 juli 2016 alweer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown hier op uh, ZFM's uh, Zandvoort. Het station uh, van dit dorp en de beide omgeving natuurlijk. Hey, deze week hebben we in de top 40 uh, van Europa 9 stijgers. 13 zittenblijvers, 13 dalers en 5 nieuwe binnenkomers. 5 nieuwe binnenkomers uh, staan van... Uh, 36 tot en met uh, 23 uh, verspreid. Wie het allemaal zijn, dat uh, hoor je zo direct. Birdie met Keeping Your Head Up is na 24 weken daardoor uh, uit de lijst verdwenen. Na 25 weken is uh, Doek the Man met Ocean Drive uit de lijst verdwenen. Rochelle met All Night Long na 12 weken. Ellen Walker met Vede na 21 weken. En 99 Souls featuring Just Need Child. En Brandy met The Girl is Mine na 22 weken uit de lijst verdwenen.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 Een um, uurtje later, rond de klok van de half vijf, zullen we kijken naar de Nederlandse top 40 en rond de klok van de, uh, kwart voor vijf gaan we de top 3 uh, van deze week doen. Eerst gaan we heel veel luisteren hoe de top 3 er uh, vorige week uitzag. Nummer 3. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week met op 3. Uh, Hélis Stijnveld samen met met Rockbottom. Op 2 stond uh, Willy William met Ego. En op 1 stond Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. Deze week beginnen we met de nummer 40. 11 weken lang in de lijst, 5 laatste gedaald. Dit is Jazz Blair met 1 Gut Part to Go hier op 7 uh, Zandvoort. First like Редактор De nummer 37 van deze week, je Laser samen met Naila, met Light It Up. Er zijn toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Die nieuwe binnenkomer vinden we op een hele mooie 36e plaats al. En dan heb ik het over een groep die uit Nederland komt zelfs. Want in 2009 ontstaat een groep rond zanger Tim van Es... die na verschillende personele wisselingen... Um... Die na verschillende perso personele wisselingen... ook bestaat uit Daniel Smit. Oké, okay, ja, ik moest even... Ik begrepen. En uh, naals uh, Niels uh, Davidsen. Binnen een jaar wordt de groep uh, door uh, 3FM uh, uitgeroepen... tot uh, Serious Talent. Terwijl een eerste single uh, Blinded geen hit wordt gebeurt dat in 2010 wel met Dance The War Is Over... dat de 34ste plaats in de Nederlandse top 40 bereikt. Nou, in 2011 speelt bent op de grote festivals... waaronder Concert Etsy en Lowlands. En in het voorjaar van 2012 verschijnt Sky On Fire... waarmee de heren de top 3 van de top 40 weten te bereiken. Ook ziet een tweede album Sky On Fire het levenslicht...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 Ja, yeah, nou.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 And so I made my move. When I spent the summer on you.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 Stay, I lose down till the song goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by my side. van uh, deze week. Uh, Meu met een final song. <laughs> en de uh, thuis vliegt als je het niet door hebt. En als het goed is uh, wordt het uh, tijd. Ik Zeef heb hem gewoon gebeld. Radio. Pit report. Ik heb hem nog niet gesproken zo. Ik heb meteen op de voortgegaan. Kijk of je aan de telefoon hangt. Goedemiddag Tim. Goedemiddag. <laughs> Ik was er gewoon bijna vergeten jongen. De tijd vliegt. Nou, nou, nou, nou, nou. <laughs> Wat erg eigenlijk zeg. Het kan gebeuren. <laughs> het is maar goed dat je een WhatsAppje stuurde. Ja, nee, ik, denk, ik was al 3,5 uh, uur bezig geweest om een mooie update te schrijven. Nou, Normaal app die zo rond 10 uh, over 3 en dan uh, ga ik er klaar voor zitten, maar dat gebeurde niet. Nee! nee. Oh, slim. Dus uh, <laughs> de andere kant gekomen. Maar dat geeft helemaal niks. Nee, nou ja, gelukkig. Uh, denk je uh, we, we zijn er. Gelukkig, gelukkig. Huh? Huh? Los, zal ik losbranden dan? Ja, brand me los, want er is weer een hoop gebeurten natuurlijk.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 Um, en dat levert natuurlijk gevaarlijke situaties op, dus daar gaat nu weer uh, het gesprek over beginnen bij de heren teambazen. Daarover later absoluut meer. Dan Ik dacht dat ze alleen de... geen instructies mochten geven. Maar zoals nee, wat is, komt... voor de veiligheid dat het wel weer mocht.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 Oké, okay, hei hei. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was uh, Tim Koemans, onze Formule 1 uh, Goeroem. Wij gaan luisteren naar de nummer 32 uh, van deze week. We gaan gewoon weer door met de hitlijsten. Nummer 32 is David Quetta ah. samen met Sarah Larsen met This One's For You. He, deze platen. De EK is nog bezig geworden gisteren. <laughs> Ik moest even voor de zekerheid uh, vragen. Maar uh, blijkbaar is het al halve finale geweest. Dan uh, zit de finale eraan te komen tussen uh, Frankrijk en uh, Argentinië of zo? Portugal. Portugal. Ja, dat weet je. Ik uh, zit er in mijn buurt. Je hoorde hem mes. is ondertussen aangeschoven. Goedemiddag.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 Yeah. Week de Jamo. Twee weken geleden nieuwe binnengekomen. gekomen, vorige week op 28 en deze week dus uh, blijven zitten met uh, Drop Dead Low. Hey, uh, voordat we aan het uh, einde zijn van het uh, eerste uur gaan we een kleine resume doen en ik ben uh, lui vandaag. Ik laat het over aan uh, Sander. Uh, tot en met uh, 27, uh, zoiets Sander. 28, ja nummer... nou, doe maar 28. 28, ja. Nou, nummer 40 hebben we Jazz Glynn en 1 Got Far To Go.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 Op nummer 29 hebben we Make and Trader met No. En op nummer 28... De Jamo met Bob That low. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dan hebben we op uh, nummer 27 Gnesta staan met I hate you, I love you. En wij gaan luisteren naar de nummer 26. De nummer van uh, Lucas Graham. En niet de nummer van Metallica. Mama set is dit op 26 hier op de Euro Breakdown uh, op CFM Zandvoort. Tot uh, 5 uur zijn we bij je gewoon...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 Gaan gewoon wel alle platen weer draaien. Dit is de nummer 25. Dit is Dap samen met Dante Leon. Met de nummer Angel. Laatste nummer van het eerste uur van de Euro breakdown Hier op ZFM.